Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor de pechgeneratie. De Tweede Kamer staat achter een plan om studenten minder rente te laten betalen over hun studieschuld. Midden in de nacht werd er gestemd over een voorstel, zodat de rente niet vijf keer zo hoog zou worden vanaf het nieuwe jaar. Een boel, boel studenten protesteerden er de afgelopen week tegen. Ik ben heel boos, heel teleurgesteld in de overheid. Heel, heel veel stress over moeke romspolen. Ik was heel verbaasd dat het zoveel meer was dan de 0,46% die het vorig jaar al was. Dat was al best wel dat we dachten, oké, okay, nu wordt het opeens inderdaad echt rente. En dit is gewoon zoveel meer dat het echt vooral op zo'n lening ontzettend veel gaat uitmaken. De rente wordt dus minder, maar hoeveel is nog niet bekend. Europese leiders willen een gevechtspauze in de Gazastrook, zodat er meer hulp het gebied in kan. De Israëlische premier Netanyahu moet dat uiteindelijk beslissen. Niet alle EU-landen willen hem pushen, zegt correspondent Ardi Stemerding. Er is een aantal landen dat het heel moeilijk vindt om daarop druk bij Israël te leggen, terwijl ze ook juist vinden dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen het terrorisme van Hamas. Vooral Duitsland. Ierland wil Israël niet te veel druk opleggen. Ierland, daartegen, is uitgesproken voor de Palestijnen. En vandaag wordt er stilgestaan bij de impact op het leven. nadat iemand kankervrij is. Want op je genezen betekent niet gelijk. dat je je helemaal top voelt. Om daar extra aandacht aan te geven. is het vandaag Kankervrijdag. zegt de borstkankervereniging. Wat we dit keer vooral willen dat mensen doen. rond Kankervrijdag. is stilstaan bij mensen die ze kennen. in de omgeving die kanker hebben of hebben gehad. En gewoon vragen hoe het met ze is. Het uh, blijkt toch nog dat veel mensen dat lastig vinden. of moeilijk. Ja, maar moet ik eigenlijk en volgens de Borstkankervereniging is het hoe is het een goede eerste vraag. Zodat je daarna kunt doorvragen hoe het is om kankervrij te zijn. Het weer, het is een bewolkte dag vandaag. Vooral in het zuiden en westen regelmatig een bui. Tot 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Before I go Picture in my head and saying, If you see this girl, can you tell her where? And tell Can we capture with me? We've got to pave the way, Can a sound relay? Can a sound relay? The direction that would shine like a lot for you. The perception that would lead to an attitude of self-loving. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen drie belangrijke Hamas-strijders gedood. Het zouden commandanten zijn geweest van een bataljon dat een grote rol speelde... bij de terreuraanval op Israël op 7 oktober. De Kamer heeft zoals verwacht besloten dat de rente op de studieschuld... voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het gaat om studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen... en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim vijf keer zo hoog wordt... De politie in de Amerikaanse staat Maine zoekt nog steeds naar de man die woensdag 18 mensen doodschoot in een bowlingcentrum en een eetcafé in de stad Lewiston. Vannacht werd een huis van zijn familie doorzocht zonder resultaat. Het weer, vanochtend regenachtig, in het noorden wat droger. Vanmiddag buig, het wordt 11 tot 14 graden. Het ritme van Zanggoos op 106.9.